Dit is Jong met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft opgeroepen tot een bijzondere bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN. Die wordt morgen gehouden. Vrijdag sneuvelde in de Veiligheidsraad een ontwerpresolutie om de Russische invasie in Oekraïne te veroordelen. Dat kwam omdat Rusland zijn veto gebruikte. De kans is groot dat de Algemene Vergadering de Russische inval wel veroordeelt. Het is onmogelijk om burgers uit Kiev te evacueren bij een eventuele val van de stad. Omdat de Oekraïnse hoofdstad grotendeels is omsingeld door Russische troepen en alle wegen zijn geblokkeerd. Dat zegt de burgemeester van Kiev Klitschko in een interview met persbureau EP. In een ander gesprek met het Duitse beeld zei Klitschko overigens dat de stad niet volledig is omsingeld. En dat het vluchten ook wordt bemoeilijkt door de strenge avondklok in Kiev. Het management van de Russische dirigent Valery Gergiev heeft met hem gebroken. Gergiev is een vriend van president Poetin... en kwam eerder onder vuur te liggen voor zijn steun aan de Russische annexatie van de Krim in 2014. Zijn management in München zegt dat het zijn belangen niet meer kan behartigen... gezien de invasie van Oekraïne door Rusland. Eerder eiste het Rotterdams Philharmonische Orkest dat Gergiev zich van Poetin zou distancieren. Het Philharmonische Orkest organiseert ieder jaar het Gergiev-festival... De ambassade van de Oekraïne in Den Haag zegt dat meerdere Nederlanders contact hebben opgenomen met de vraag of ze de Oekraïnse strijdkrachten kunnen helpen in de strijd tegen de Russen. President Zelensky deed eerder vandaag een oproep aan buitenlanders om zich aan te melden bij het Oekraïnse leger. Officieel mogen Nederlanders niet in vreemde krijgsdienst, maar deskundigen vermoeden dat de overheid het oogluikend zal toestaan. Het weer vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar 0 graden aan tot plaatselijk min 4 in het binnenland. Morgen is het een lange tijd zonnig. Later neemt vanuit het westen de hoge bewolking langzaam toe. Het blijft droog en het wordt 9 graden in het noordwesten, tot 12 graden in delen van Brabant en Limburg. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1479. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. Ja, een beetje zuchtend begin ik aan dit programma. Ik weet, ja, ik weet wel waarom. Het heeft ook alles te maken natuurlijk met de oorlog in de Oekraïne. Dat, ja, dat stemt tot nadenken op zijn minst. En... Zoekt, ik zoek naar woorden. Uh, maar waarom? We gaan gewoon fijn aan een mooi radioprogramma beginnen: aan Peaceful Music. Want vrede willen we eigenlijk allemaal. Ook de Russen. Alleen meneer Poetin niet. Die denkt er totaal anders over. Uh, nieuwe muziek. Dat weer wel: Discovery of Meaning van Greg Padilla. En van Carl Weingarten, Stop Me Try. En dan gaan we terug in de tijd met Ranga. Ranga was een uh, groep Nederlandse mensen. En uh, dan hebben we het over 2002. En die, uh, eens even kijken, de Tabla Trail heette dat album. Er komt nog een, uh, een album aan, volgend uur geloof ik. En ja, daar heb ik toen ergens midden in de bossen in, in Nederland een interview met ze gehouden. Het is lang geleden, dus ik, ik heb er helaas geen namen meer bij. Namen heb ik wel bij Deuter, die een paar keer langskomt in dit programma. Like the wind in the trees. Ja, daar verlangen we naar. Naar zon, naar warmte, naar blaadjes aan de bomen zodat we en dan een zuchtje wind, niet natuurlijk die stormen, maar een zuchtje wind, dat is mooi, dat is lekker. We sluiten af met uh, Strings of My Heart van Agea. En dat is uh, eigenlijk één CD en het leek één track te zijn, maar nee hoor, het is uh, toch nog allemaal weer opgedeeld. Of Rainbow Dancer van Pantarij. Ray, dat is allemaal mooie muziek van vroeger. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Piesel Radio Show 1479, nee, ja. Chapman Stick Soloist, thank you for listening to Peaceful Radio.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 Seventh Wave on the Heart Dance Records label may be heard here.